Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat Amerika honderden miljarden in het klimaat gaat pompen. Dat plan van president Biden gaat in totaal over 700 miljard dollar. Dat geld wordt onder meer gestoken in zorgverzekeringen en het verlagen van prijzen voor medicijnen. Maar veruit de grootste bak geld gaat naar klimaatmaatregelen onze correspondent zomt even op waar je dan aan kunt denken. Hele fabrieken moeten worden omgebouwd... zodat ze minder uitstoot produceren. En er komen bijvoorbeeld ook subsidies voor de gewone Amerikanen... om waterpompen te installeren, uh, voor zonnepanelen op de daken... Uh, om elektrische auto's te kopen. Dat is in Amerika dus nog nooit eerder gebeurd. Hè? Niet zoals in Nederland. Dus ja, daarom wordt het gezien echt als een gamechanger. Gisteren werd erover gestemd in de Amerikaanse Eerste Kamer... en op het nippertje lukte... 50 stemmen tegen en 51 voor. De Tweede Kamer moet er later deze week ook nog iets van vinden. En na drie dagen vechten is er een wapenstilstand ingegaan... tussen Israël en Palestijnse strijders van islamitische jihad. Die stilstand ging gisteravond laat in... en onze correspondent Ties Brok vertelt dat hij een rustige nacht heeft gehad. En dat geldt nog steeds ook deze ochtend. Voor het eerst in een paar dagen... En dus worden nu ook de slachtoffers geteld. Dat zijn er in Gaza 44, 44 doden gevallen, onder wie 15 kinderen en meer dan 350 gewonden. Uh, aan de Israëlische kant is de schade een stuk kleiner. Daar zijn drie gewonden gevallen door metaalscherven bij beschietingen en nog een aantal lichtgewonden. Het geweld begon vrijdag toen Israël een belangrijke commandant doodde. En daarna zijn beide partijen elkaar gaan beschieten. En terwijl jij afgelopen week misschien wel op een camping rondhing of nog een rondje op het terras bestelde, ging een groep studenten in Enschede tot het gaatje. Zeven dagen lang renden ze de trappen op... van een van de hoogste gebouwen van de stad. Acht verdiepingen. En vaak doen mensen er een beetje anderhalve minuut per keer over. Dus dan zit je op een keertje of 45, 50 per uur. Teams lopen anderhalf uur. Dus uh, vaak 60 keer ongeveer is wel een beetje het gemiddelde aantal. We hebben er ook uitschieters tussen zitten van uh, ruim boven de 80. In totaal gingen ze bijna 4000 keer naar boven. En dat deden ze om geld op te halen voor KWF-kankerbestrijding... Dat is goed gelukt. In totaal haalden de studenten meer dan 27.000 euro op. In het weer nog, in het noorden is het nog grijs en daar is ook kans op een buitje. Verder is het overal droog vandaag. Het wordt 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn bij de Noever 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 My head keeps turning parallel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 Vijf, zes, zeven seconden. Vanaf hallo tot aan dat alles anders was.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 Waaraan gebrand. Wat moet ik deze lange zomer? Ik heb geen zin in lekker langer achterlopen.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 Climbing, look what you do to me, look what you do to me I've been thinking lately, thinking about you I've been thinking lately, you're somebody I don't wanna lose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 En de regio. Goedemorgen. De hoofdpunten van het NOS-journaal. Na drie dagen van beschietingen over en weer vanuit de Gazastrook in Israël is het vannacht relatief rustig gebleven. Na bemiddeling door Egypte ging gisteravond om half elf Nederlandse tijd een wapenstilstand in. In Wolvenga in Friesland is vannacht een snackbar uitgebrand vanwege explosiegevaar en rook. werden tien woningen en een deel van een oudere complex ontruimd. Vanmorgen vroeg kon iedereen weer naar huis. In het stuwmeer bij Las Vegas zijn in korte tijd al vier doden gevonden. Mogelijk slachtoffers van de maffia, denkt de politie. Het water in het meer bij Las Vegas staat extreem laag door de droogte. En het weer in het noorden bewolking en een enkele bui. Later in de rest van het land stapelwolken. Het wordt 23 tot plaatselijk 27 graden. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort, 106.9 FM. Te ho aperto i miei occhi e vedo fino a te amarti all'infinito per me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 Waar ik een bocht zoiets van zou maken, ik een bocht zoiets van wil En ik wil ook nog een bocht zoiets maken, een bocht zoals een bocht een Tra tu in ogni stagione vivo che amar il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 niet alleen.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 I need lady Reizende Watmaas, ook in de zomer CFM. Echo van mijn eigen stem. Hey, hey. van mijn eigen CFM! CFM! We floor now. We're so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 Zorg dat je ontspant en zo over zijn. Volkom naar de start, zwembad of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 Als de dag begint en je voelt dat het zonnetje brandt, zorg dat je ontspant. kan zo hoog zijn. Over naar de stad, zwembad over richting het strand. Overal in Nederland hier is die zomer mij